11 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. Radko Mladic heeft niet geantwoord op de vraag of hij schuldig of onschuldig is aan de elf aanklachten van het Joegoslavië-Tribunaal. Hij noemde de samenvatting van de aanklachten wanstaltig en monsterlijk, maar hij zei ook dat hij ze nog niet heeft kunnen lezen omdat hij te ziek is. Verslaggever Matthijs van der Riel, die volgt het proces tegen Mladic. Zag hij te ziek uit, Matthijs? Niet heel ernstig ziek. Hij was in ieder geval fit genoeg om te kunnen verschijnen. En dat is een belangrijk nieuws voor de aanklagers en voor de nabestaanden... die hier aanwezig zijn vanochtend in het Joegoslavië tribunaal Hij zit in een grijs pak, kijkt strak voor zich uit, luistert naar de rechter. Hij is wel kaal geworden. Dat is de opmerkelijkste fysieke verandering sinds we hem 16 jaar geleden voor het laatst gezien hadden. Hij is oud geworden, maar hij kan er gewoon zitten. Hij werkt wel mee, geeft wel antwoord. Maar werd wel al meteen door de rechter onderbroken toen hij een antwoord moest geven. ...op een vraag en geen antwoord gaf, maar in plaats daarvan het woord nam... ...en zei dat hij een ernstig zieke man is. Hij uh, zei dat hij meer tijd nodig heeft om alle documenten die hij gekregen heeft door te lezen. Toen werd hem gevraagd, wilt u dat we een samenvatting van de aanklacht voorlezen... ...of de volledige, samenvatting, of de volledige aanklacht. En toen zei Mladic, ik hoef er geen letter van te horen. Dat gebeurde toch, de samenvatting werd voorgelezen... ...waarop de rechter de vraag namens stelde... ...acht u zichzelf schuldig of onschuldig op deze punten? Dat moest hij voor al die elf Punt te zeggen. Maar Mladic gaf daar geen antwoord op. Hij zei: Ik vind deze aanklacht een afschuwelijke beschuldiging. Hij noemt het monsterlijke woorden en hij zei dat hij nog nooit zoiets had gehoord. Dat was dus geen antwoord op de vraag: schuldig of onschuldig. En dan zegt de procedure dat hij een tweede kans krijgt over 30 dagen. Over 30 dagen zal hij dus opnieuw verschijnen in het Joegoslavië tribunaal en krijgt hij alsnog een gelegenheid om die vraag van schuldig of onschuldig te beantwoorden. De zitting is dan niet helemaal afgelopen, maar geschorst, omdat Mladic even een break vroeg, een schorsing om te kunnen overleggen met zijn advocaat. Matthijs van der Wiel bij het proces tegen Radko Mladic voor het Joegoslavië-tribunaal. De oud-generaal wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Op 4 juli dus gaat het proces verder. Dan ander nieuws in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt een heidebrand. Volgens de brandweer begon het met een brand ter grootte van één voetbalveld. Maar het vuur verspreidt zich snel. De brand breidt zich uit in de richting van een bos. Het natuurgebied Aamsveen ligt in de grensstreek met Duitsland. De brandweer over de grootte van de brand vanochtend. De brand was toen ter grootte van een voetbalveld ongeveer. Maar die breidt zich snel uit. En dusdanig snel dat we hebben besloten om fors op te schalen. En ook onze Duitse collega's zijn hier te plaatsen om ons te helpen. Het is moeilijk toegankelijk gebied. Op de voet is het uh, ja, een moeilijk gebied om te betreden. En uit voorzorg is een camping in de buurt van dat natuurgebied bij Enschede ontruimd. Op die camping waren 200 mensen. De Amerikaanse overheid verkoopt zijn laatste aandelen Chrysler aan Fiat. De Italiaanse concern betaalt 500 miljoen dollar voor 6% van de aandelen Chrysler. En daarmee krijgt Fiat een meerderheidsbelang van 52%. Chrysler was in 2009 op sterven na dood. Autoproducent werd gered met 12,5 miljard dollar van de Amerikaanse overheid. Het overgrote deel daarvan, 11,2 miljard, is inmiddels terugbetaald. Of de rest van het geld ook terugkomt is twijfelachtig. De aandelenverkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. En dat kan enkele maanden duren. Sony is opnieuw aangevallen door hackers... die zeggen dat ze de gegevens van meer dan een miljoen gebruikers in handen hebben. Het gaat dan onder meer om e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. De hackers willen aantonen dat de beveiliging van het netwerk van Sony... nog steeds niet in orde is. In april werd het netwerk van Sony PlayStation al gehackt. Sony beloofde toen dat de beveiliging zou worden verbeterd. Het bedrijf onderzoekt nog of de hackers inderdaad weer gegevens in handen hebben gekregen... en wil nog geen commentaar geven.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 AMB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort is de brug bij Muiden even open. Daarom staat daar in beide richtingen 3 kilometer. En op de A58 richting Vlissingen staat 2 kilometer file tussen Rilland en Kruiningen. Het wordt druk in de Efteling vandaag, want op de N261, de weg tussen Waalwijk en Tilburg, staat bij Kaatsheuvel. In beide richtingen 2 kilometer file. Radio 1. De met Felix Meurnups. Goedemorgen. Wordt het geen tijd om uh, onder het mond van geen komkommer dan ook geen kaas? Vrouw Antje is gewoon terug te roepen uit Duitsland. Ik mij trouwens een goede stelling voor stand.nl. Ik zal hem zo doorspelen aan Jurgen van den Bergen. Een afwachting van Jurgen houd ik mij met het volgende bezig. De Achterhoek als wijnstreek. Jazeker. Uit het land van Hiddink en Jolink komt tegenwoordig prima wijn. Dus waarom afreizen naar de Beaujolais voor een goed glas? Ik praat er zo over met Onno Klein. Hij is culinair journalist. Toeristen en pasgetrouwde stelletjes blijven er tegenwoordig weg. De Seychellen, het tropische eilandparadijs, heeft namelijk flink last van Somalische piraten. Luister naar de wereldontvanger. En in ons wekelijkse verslag van het leven in de zijste flatwijk Vollerhoven staan we stil bij een gruwelijke gebeurtenis van een paar jaar geleden. De brandmoord in de gero En vanzelfsprekend is straks Wim Oude hier met het laatste nieuws uit de wereld op wielen. Dus handen aan het stuur en blik op oneindig. Surf naar de gids .fm. Eerst even aandacht voor het volgende. Het kabinet komt er niet onderuit. De Zeeuwse Hetwiegepolder onder water zetten. Dat zegt oud-minister Ben Bot vanochtend in de Volkskrant. In 2005 ondertekende Bot een verdrag waarin Nederland en Vlaanderen afspraken de Westerschelde te verdiepen. Dat was nodig om de bereikbaarheid van de haven in Antwerpen te vergroten. Een onderdeel van die afspraak was dat Nederland de Hetwiegenpolder zou laten onderlopen. Zes jaar nadat Ben Bot het verdrag ondertekende staat de polder nog steeds droog. CDA Tweede Kamerlid Ad Koppeljan, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek, de klok loopt. Wordt het niet de tijd dat we dat verdrag eindelijk eens gaan uitvoeren... en de dijken gaan doorsteken? Nee, dat lijkt me niet, want je kunt beter... Uh... Uh, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En ik denk dat het niet zo'n verstandig besluit was destijds... om dat in het verdrag op te nemen. En daar is denk ik nu wel uh, een grote meerderheid... van de Nederlandse bevolking uh, mee eens. En ook in de Tweede Kamer is daar geen draagvlak voor. Je heeft zich altijd verzet tegen die ontpoldering... en het alle tot nu toe uitgevoerde onderzoeken. Blijkt dat er geen enkele alternatieven is. Waarom toch nog wachten dan? Nou, dat ben ik helemaal niet met u eens. Uh, er zijn voldoende onderzoeken uh, gedaan uh, en er blijken wel degelijk alternatieven. Op dit moment is Deltares bezig met een onderzoek of heeft dat ook al inmiddels afgerond. En daaruit, wat ik uit de media begrijp, blijkt daar al uh, genoeg alternatieven uit voor te komen. Ja, een paar kleine gebiedjes die alles bij elkaar niet al te veel opleveren. En bovendien op een van die landgoedjes zit ook nog Dow Chemical dat wil gaan uitbreiden. Dus dat wordt niks. Nou nee, dat ben ik niet met u eens. Uh, het gaat om 300 hectare wat we moeten vinden... Nou, die 300 hectare vinden we, er is al eh, buiten dijk al zo voor zo'n 180 tot 270 hectare eh, aan, aan gebieden te vinden. En eh, nou, de rest vinden we ook nogal bij elkaar. Dus die 300 hectare is zeker haalbaar. Nou, het minister Ben Bot zegt, dit is een echt politiek conflict geworden... dat ver uitreist boven het belang van het poldertje. Heeft u ja. daar geen gelijk in dan? Hij nou, heeft in zoverre gelijk dat de Hedwig polder wel symbool staat voor al die andere Nederlandse polders die men onder water wilde zetten. He, want het speelt niet alleen in Zeeland, het speelt ook in Zuid-Holland, het speelt in Utrecht, het speelt in Noord-Holland. Ik noem een paar polders, Zwaard, polder Zuidoord, Leenherenpolder. Allemaal polders die bedreigd werden, omdat men dacht dat het prachtig zou zijn om die polders onder water te zetten. Ja, maar dit, dit is, is een denk... andere zaak natuurlijk, he, meneer Kopjan. Dit gaat over een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen, dat is getekend. Ja, precies. En uh, ik heb natuurlijk ook goede contacten met, uh, met de Vlamingen. Ik woon zelf in Zeeland, dus het zijn onze buren. En uh, we hebben dus ook belang bij, uh, bij goede verhoudingen. En ik ben er ook van overtuigd dat de Vlamingen best bereid zijn... Uh, als Nederland met een goed voorstel komt om uh, daar aan mee te werken. Want maar wanneer achter... komt Nederland nou eens eindelijk met dat goede voorstel? Want de, de ene rapport na het andere verschijnt. En u zegt, ja, er zijn voldoende alternatieven. Waar blijven die alternatieven dan? Nou, ik verwacht eigenlijk wel dat het kabinet uh, nog deze maand uh, tot een besluit komt... om uh, te kiezen voor een alternatief voor ontpolderen van het wegpolder. Ik heb daar uh, alle vertrouwen in. En de Volkskrant uh, denkt dat er uh, van uitstel wellicht afstel komt... van het voornemen van het kabinet. En dat er dus echt wordt ontpolderd... En dat, dat dat allemaal wordt bekendgemaakt zoals net voor het uh, recess. Nou, ik denk dat de volkskrant het wel deze keer mis heeft. Uh, want er is helemaal geen uh, meerderheid voor in de Tweede Kamer. Ik denk dat uh, collega's van VVD, PVV en misschien ook nog wel een aantal andere partijen, SGP om maar te noemen, die zullen allemaal zeer tegen uh, ontpolderen van het heteropolder zijn. Die zullen mij dus ook steunen in mijn verzet. Dus ik verwacht dat het kabinet uh, daar rekening mee houdt. En dus met een goed voorstel komt om niet te ontpolderen en te kiezen voor alternatieven. En ook op dit punt punt die groot voorstander van het gedoofkabinet. Uh, ik vind dat het kabinet dit uh, onderdeel zeker goed moet afronden. En wanneer komt het kabinet? U zegt uh, binnen een maand. U weet ja. meer? Ja, ik verwacht uh, binnen een maand. Ik verwacht over een paar weken een voorstel uh, van het kabinet. Over twee weken, drie weken? Nou ja, uh, het reces is uh, eind deze maand. Uh, dus uh, ze hebben nog een maand. Voor de zomer. Ik wacht even, want u wacht ook. Nee, maar ik, uh, ik heb er al vertrouwen in. En dat komt omdat ik ook vertrouwen heb in de democratie. En dat uiteindelijk het laatste woord niet is aan oud-politici als Ben Bot... maar uiteindelijk aan Tweede Kamerleden waarvan ik er één ben. Ik denk dat u de enige zeel bent die blij is met deze droogte. Is dat juist? Nee, dat is niet waar. Ik ben helemaal niet blij met de droogte. Dat is ook de uh, uh, reden geweest dat ik daar zelfs een, een debat voor heb aangevraagd. Want ik denk dat veel mensen, met name boeren, tuinders... maar ook dijken hebben last van de droogte op dit moment. Maar de Hedwigepollen staat er die, lekker bij. Die blijft droog. Ja, zeker weten. Hartelijk dank. Graag dan. Jan, Tweede Kamerlid van het CDA. De Iedere week berichten we over het leven in de flatwijk Vollehoven in Zeist. Er gebeurt altijd wel wat, maar de ene keer is het schokkender dan de andere. Verslaggever Joost Wilkenhoff, je gaat het hebben over een gebeurtenis die zo'n anderhalf jaar geleden het landelijke nieuws haalde namelijk. Hè? Ja, het gaat over de zogenaamde brandmoord. Die vond plaats begin december 2009 in de Gero Flat. Een uh, jonge Afghaanse vrouw, 23 jaar was ze. Ze heette Nargis. Uh, ze werd overgoten met benzine en daarna in brand gestoken. Afgelopen week werd de dader veroordeeld. 18 jaar kreeg ze. Ook dat is een Afghaanse vrouw, 29 jaar nu. En ze was ook een bekende van de familie van Narges. En is al duidelijk waarom die vrouw die gruwelijke moord heeft gepleegd? dan? Nee, dat is totaal uh, onduidelijk. Uh, een paar dagen na de moord is ze door haar verloofde... en door haar broer naar de politie gebracht. Ze, ze zou een keer gezegd hebben, ik heb vermoedelijk iemand vermoord. Maar eenmaal op het politiebureau wist ze van niks meer. En ook tijdens de rechtszaak zei ze, ik weet echt niet meer wat er gebeurd is. En toch is ze veroordeeld. hoe kan dat? Ja, Er was voldoende bewijs. En onder andere zijn er camerabeelden van hoe... Uh, deze vrouw naar binnen is gelopen en die uh, camerabeelden die zijn binnengekomen bij uh, de complexbeheerder van de Geroflet, Alex van Bemmel. Met hem uh, sprak ik over die brandmoord en hoever die vandaag de dag nog uh, van invloed is in de Geroflet. Er zijn uh, verschillende camera's hier. Vanuit het kantoor kunnen wij in principe de hele flat uh, onder controle houden hebben. Die camera's hebben een, een groot gedeelte van het. Uh, van het. Uh, zogenoemde brandmoord uh, kunnen vastleggen, ja. En u was de eerste die ze zag, die beelden? Ja. ja. En uh, zijn niet voor uh, publicatie uh, gebruikt. en zullen ook niet daarvoor gebruikt worden, hoop ik. Het is er een deel gebruikt, hè? Dat is... Er is wel een deel gebruikt, maar de, de, de, de daad is gelukkig niet uh, vertoond. En die, die heeft u wel gezien? Ja. Een brandend mens? Ja. Heeft u ze helemaal in, in, in u eentje bekeken in eerste instantie? Of, uh... Op het moment dat ik de, de, de daad zag... heb ik uh, wederom de politie gebeld om uh, te vragen om hier terug te komen. Dat waren ze ook direct, ja. Toen heeft u hem even stopgezet en heeft u gewacht? Of ja, de... ja. Toen u belde naar de politie, wat heeft u gezegd? Weet u dat nog? Nee. Dat weet ik niet meer te herinneren wat ik toen gezegd heb. Dat, dat zal ook wel in een roes geweest zijn. Dus dat, dat... Want het was wel een roes? Ja, je, er, er, is natuurlijk, er wordt een daad gepleegd waar een mensleven mee gemoeid is. Dus je denkt altijd wel. Hoe bedoelt u? Nou, er gaat een mensleven verloren. En je kan maar niet zo over een mensleven heen stappen. Dus daar denk je aan, ja. Het gebeurde op de twaalfde verdieping? Ja, twaalfde verdieping, ja. We gaan, even, we gaan even kijken naar de plaats waar het gebeurd is. Het is heerlijk weer. Hoeveel camera's hangen er in de Giroflet? Laten we zo zeggen, tot er veel hangen. Veel. We gaan niet de aantal noemen en waar ze hangen. Dat is niet nodig, vind ik. Het is uw eigen initiatief geweest hè? om. Uh... Er is, uh, waren vroeger uh, wat camera's. En ik heb het van de zijste vest verder uit mogen breiden. Een van de kamers in de liften die heeft ook meehelpen oplossen de, de, de brandmoord. Dus afgelopen week is de dader, een jonge vrouw, ook van Afghaanse afkomst, net zoals het slachtoffer, is veroordeeld voor 18 jaar. Ja. Is dat nou iets wat u heeft gevolgd? Alleen maar van, van verre. Ik wil maar niet verdiepen in de achtergronden, Want dat vind ik niet nodig. Nou, hier is uh, mevrouw uh, in, de, in de hal uh, behandeld. Uh, Daar is de GGD uh, heel erg druk mee geweest hier nog. Voordat ze vervoerd kon worden. Er zijn wel beelden op het uh, internet nog te vinden van hoe de dader naar binnen is gekomen, hè? Ja, op de beelden staat dat ze via de hal naar binnen gekomen is. Uh, in de lift gestapt is. Naar boven gegaan is. Wederom naar beneden toe gegaan is wederom omhoog gegaan is. Dus. En uit de lift gestapt. En uh, dit zijn de camera's die, uh, die in de lift zitten. Ja, u wijst even een, uh, een soort oog aan, hè? Ja, ja Dit is een heel klein oogje. Rechts boven naast de deur. Ja. Heel klein, uh, klein cameraatje is het. Dan heeft de politie mee de hele zaak uh, kunnen reconstrueren wat er gebeurt. Oh, dit is de verdieping waar, uh, waar het feitsheer was gespeeld. Kende u de, het slachtoffer? Nee. Ik heb ze binnen gelaten met, uh, met de huur. maar uh, Niet uh, personen tot ik daar uh, gesprek mee had gehad, uh, nee. Had u contact met buren of, toen dat gebeurd was? Ik heb uh, vrij snel met, uh, met degene die uh, de mevrouw heeft geholpen in de eerste instantie. Heb ik vrij snel uh, gesprekken mee gevoerd, juist Dat is een mevrouw die hier ook op de galerij woonde. woonde ja, Woonde Deze mevrouw is uh, inderdaad uh, verhuisd met uh, medewerker van de zijste vesten, omdat zij zoveel naar beelden steeds bij zich hield en dan uh, naar een andere woning is verhuisd. Maar zij kon er niet tegen om elke dag de plek voorbij te moeten gaan. Dus... En hoe is dat voor u? Ja, ik, ik heb het gelukkig niet zien gebeuren. Wel op beeld, hè? Ik heb het wel op beeld gezien. Maar, maar, dat, beeld... Is, maar dat is zonder geluid, geloof ik, hè? Ja, gelukkig wel. Ja, met geluid zal het nog anders geweest zijn. Het, het gillen dat mevrouw gedaan heeft, dat moet heel indringend geweest zijn. Maar dat heb ik niet gehoord. Ik weet uh, tot ze veroordeeld is en, en uh, daarmee houdt het voor mij op. Oh, maar de omwonenden werden ook genoemd ja. in de uitspraak? Ja, ja. Die, die hebben natuurlijk uh, hebben behoorlijk wat voor hun kiezer gekregen. Ja. En de rouwverwerking was daar ook uh, navenant naar. De rouwverwerking van, uh, van de ouders en de verloofden. Uh, die hadden hier nog een hele tijd uh, branden en, en bloemen staan en dergelijke dingen meer. Ja, daar benadrukten de mensen drukte steeds op de feiten van dat dat hier wel gebeurd was. Ja. Ja. Het is nu anderhalf jaar geleden. Hè? Ja. Komen mensen nog wel eens bij u? Ja, daarover? ja de, de, vooral als er een keer een brandje op de vet geweest is, wat overal een keer kan gebeuren. Dan hoor je af en toe, dan komen de mensen langs van, ja, ik dacht er gelijk weer aan. Dan hadden ze alweer van, oh, zal het toch weer niet? Wat, wat doet u dan? Probeer dus, ze gerust te stellen. En, en, uh, het enige wat helpt is praten. En wat de mensen willen vertellen, dat vertellen ze. Meneer, u kwam net de deur uit. Uh, u woont op de, ook op de 12e verdieping. Ja. U, u was daarbij uh, anderhalf jaar geleden? Uh, ik was niet zelf bij, maar ik, ik was onderweg naar uh, huis. En uh, krijg ik een telefoontje met mijn vriendin. Hij uh, is helemaal in paniek. En uh, omdat hij hier gebeurd is, nog steeds zie je wel de zwarte rangen. Door de rook een brand. In het liftportaal, zijn we. In het liftportaal u. en gelijk ook voor het doer bij haar. Maar uh, sinds deze dag uh, weten wij niet wat, hoe is gegaan en wat gebeurd is. Maar krijgen we te horen of deze week dat hij 18 jaar zal uh, gekregen... Ik vind het gewoon terecht. Ik vind het gewoon echt uh, niet te weinig. Het was gewoon bizar. Het was gewoon bizar. Ik stinkt hier in de lift al. Uh, iets van een week blijft gewoon stinken. Door de verbrande houten en zo. Ik heb die, ik heb die, die mevrouw die, die verbrand die is, één keer gezien. Hier in mijn lift. is een hele aardige, lieve, lieve dame. Met haar vriend toevallig. Of de komstige man die waren van plan om te trouwen. Dat was uh, kort maar krachtig over die hele verhaal van een jaar geleden. Een van de bewoners van de Giroflat, en daarvoor sprak je met de complexbeheerder... de huismeester zeg maar, van die flat, Alex van Bemmel. Die, Nargis, die zou gaan trouwen in de week dat ze vermoord is... Woont die verloven nog steeds in de flat? Ja, nog steeds op uh, hetzelfde huis ook. En haar ouders die wonen ook nog in de wijk. Ik heb nog wel geprobeerd om met hun in contact te komen... maar die uh, willen liever met rust gelaten worden. Dat begrijp ik ook wel. Ik heb ook nog even aangebeld bij de naaste buurman. Die deed wel open. Die was niet uh, thuis toen de moord werd gepleegd. En hij wilde ook liever niet voor de radio reageren. Uh, om het nu, hoe het nu voor hem is om daar te wonen. En dat is ook wel begrijpelijk eigenlijk. Hè? Volgende week nieuwe berichten uit Hoven van verslaggever Joost Welgenoff. Joost bedankt. Een nummer uit 1956, rock'n'billy, zeg maar rock'n'roll, maar dan op een paard. Het nummer Get Rhythm van Johnny Cash. Hey, get rhythm, when you get the blues. Come on, get rhythm, when you get the blues.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 Het only costs a dime just a nickel as you a dozen million dollars with a good but you get rhythm when you get the blues Met verhaal van een schoenpoetsjetje dat wacht bij de jukebox en er steeds weer een dime in gooit een kwartje en dan krijgt hij weer een nummer en dan krijgt hij je Rhythm Johnny Cash Para. Dit kan Een gamin Paris, c'est tout poème dans aucun pays. Il n'y a le même Hier zijn we aangekomen bij het mekka van de Franse wijncultuur. Een van de grote premier cruises, eh, Mouton Chateau, Mouton Rothschild. Dan ruikt u aan die wijn en dan pakt u een slok. U ziet wat ik doe, ik spuw hem uit. Waarom? De gewaarwording van wijn zit alleen op uw tong. U proeft alleen maar met uw tong. Het programma 2 vandaag, toen heette het nog zo, maakte in 1996 een reportage over een beurs waar wij, Nederlanders, ons eens konden onderdompelen in de Franse cultuur en dus ook in de Franse wijn. Want die was van oudsher toch de beste en de bekendste. Maar dat is inmiddels al lang niet meer zo. Goede wijn wordt ook buiten Frankrijk gemaakt, in ons eigen land bijvoorbeeld. Ook hier wordt de drank volop geproduceerd en met succes. Hoe groot wordt Nederland en hoe goed is onze wijn? Daarover praat ik met culinair journalist en wijnkenner Onno Klein. Meneer Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ook zojuist een heel betoog over de eigen wijn van Nederland. En u bent net terug uit Frankrijk om de Beaujolais te gaan proeven daar. Ja. Dat is een tegenspraak met elkaar, of juist niet. Hoe was die trouwens, die Beaujolais? Uh, uitstekend, ja. Ja, ik was heel uh, blij verrast. Um, is toch meestal uh, bocht, zeggen veel kenners? Ja, nou, dat, uh, dat komt omdat iedereen uh, denkt bij Beaujolais altijd aan die Beaujolais primeur, die Beaujolais nouveau. En uh, daar ben ik uh, ook bepaald geen liefhebber van. Ik heb het vorig jaar nog weer een keer geprobeerd. Ik denk, dat moet toch, maar nee. Dan nee, ging het allemaal limonade. Wat, ge wat gebeurt er dan met die bojolette dat dat zo smerig smaakt? Nou ja, nee, dat is, het, is, het wordt gemaakt in, in, in, in een paar dagen tijd. en uh, Het is dermate fruitsap. Het komt nooit eraan toe om echt wijn te worden. En Het is maar een, een, een, een kleiner gedeelte, iets minder dan de helft... Dat, maar ja, dat kun je ook nog een heel groot gedeelte noemen... van de totale Beaujolais-productie. En de rest is niet die primeur. En dat is geen Nouveau. Uh, en dat is gewone wijn. Daar heeft de rest wijn. daar last van? van die, uh, ja. Heel erg. Heel erg. Ja, Ze hebben besloten om geen enkel reclame meer te maken voor die primeur afgelopen, dat is een gedane zaak. In Japan zijn ze nog dol op, maar wij in Europa en in Amerika is het afgelopen. En uh, ja, ze hebben ons naartoe gehaald om uh, eens te kijken hoe het met de rest gaat. En ik, ja, het was fantastisch. Ja? Ja. U had het echt op de tong liggen, de smaak, want die proef je alleen op de tongen. Ja, dat zei ik Dus je hoeft het eigenlijk ja, ja, helemaal ja. niet door te slikken. Nee, je hoeft het niet door te slikken, je proeft niet in je keel, ja. Nee, klopt. Um, wat kost een Nederlands flesje? Uh, Nederlandse wijn. Uh, Nederlandse wijn, uh, zoals ik die hier heb staan, die kost minimaal uh, van deze achterhoekse wijnbouwers uh, 10 euro. 9,98 euro of zo. Waarom is die zo duur? Want ik koop hem in de supermarkt voor 3,95 euro. Ja, nou, niet die Nederlandse. Maar uh, het probleem is dat uh, die goedkopere wijnen. Uh, die komen veelal uit uh, verweglanden. waar de arbeidskosten laag liggen, waar de opbrengst per hectare veel hoger ligt omdat uh, de hun kwaliteitseisen lager liggen. Uh, nou, dat wordt gezegd van Chileense wijn, bijvoorbeeld dat het een hele lekkere wijn is. Jawel. Nee hoor, er zijn heerlijke Chilese wijnen, Argentijnse wijnen, Zuid-Afrikaanse wijnen. Eh, vooral 4, 5 euro. Heerlijk. Ja, niks meer aan de hand. Het probleem is alleen eh, dat als je wijn wat vaker drinkt, dat ze wel erg op elkaar gaan lijken. Die van 4 en 5 euro. De Argentijnen en Chilenen hebben ook betere wijnen, maar die zijn dan die prijs niet meer. Maar dat vinden mensen misschien lekker. En als ja. ze steeds dezelfde wijn op tafel staan, nou, dan denken mooi. ze, het smaakt net zoals gisteren. Mooi. En Goed. u denkt je moet daarin variëren? Nee, ik denk helemaal niks. Uh, <laughs> dat moeten ze vooral doen. Het is zo dat als je, als je het wat vaker gaat drinken, dan wil je variëren. En dan kom je wel aan iets anders toe. En dan op een gegeven moment kom je erachter dat in al die landen ze overal dezelfde druiverrassen gebruiken en, en een beetje op elkaar gaan lijken. Nou, dan wil je wat anders. En dan moet je omhoog met je prijs. En dan kun je natuurlijk uit andere wijnlanden nog altijd hele interessante wijnen krijgen voor 6, 7, 8 euro. En dan ben je nog steeds niet bij dat tientje van die achterhoekse wijnbouwers. En dat komt omdat het hier ja, toch nog in de kinderschoenen staat. Kleinschalig is, uh, de, de, vrijwel biologisch. Dat betekent ook dat het duurder wordt. En, uh, en dat je iets bijzonders krijgt. En dat vrijwel biologisch, dat is echt een afwijking... met de, met de rest van de wijn producerende mensen, mannen, uh, vrouwen, volkeren. In de wereld, het, uh, nou, biologisch rukt wel enorm op. In alle landen, in Frankrijk, in Italië. Uh, dat, dat gaat met, met stappen. En uh, wie niet... Helemaal biologisch is, is uh, dikwijls wel bijna biologisch. Want dat certificeren kost ook weer geld. En. Uh dus dan heet dat la lutte raisonnee in Frankrijk, de, de he, verstandige strijd. Dat ze ook proberen zo min mogelijk te gebruiken, maar ze zijn dan nog niet helemaal biologisch trouwens. Uh, deze achterhoekers zijn ook niet helemaal biologisch, dus ook niet gecertificeerd. Maar het is wel bijna zo hoor. En wat, wat, wat, wat is dat dan bijna biologisch? Wat, wat onderscheid je dan van de oude wijnen? Uh, geen pesticiden gebruiken, geen kunstmest gebruiken. Dat is wel het allerbelangrijkste. En proef je dat ook? Uh, in positieve zin. Vroeger proefde je het in negatieve zin. Nog niet eens zo lang geleden, een jaar of vijf of meer geleden... Uh, was biologisch geen aanbeveling, maar het tegendeel daarvan. En nu uh, is het, zijn het uitstekende wijnen. Nee, dat proef je niet in positieve zin. Het zijn gewoon goede wijnen. Maar je kunt niet zeggen dat als een wijn biologisch is... dat die dan nog lekkerder is dan een andere. Nee. Zullen we beginnen? Ja. U ontkurkt nu, een... ja, nu Ja, ik ja, ontkurk nu. Wat is dit? Dit is een... Uh, het is Solaris van de Achterhoekse wijnbouwers. En Solaris, wat slaat dat op? dus is een onderzeeboot. Uh, nee, dat is een druiverras. Uh, de Duitsers zijn begonnen vanaf de jaren 50... om uh, druiverrassen te ontwikkelen, te veredelen. In, uh, in een poging uh, druiven te vinden die minder gevoelig waren voor, uh, voor ziekten. Ik maak nu een grote fout. Ik drink nu een slok koffie. Ja, we hebben allemaal zo onze problemen. Uh, Dit is een <laughs> Moet ik nou nog aan de wijn? Ja, ik spuug hem uit. In de ochtend spuug ik hem uit. Maar we ruiken er wel aan. Er ik aan zie de... Jan van de Putten binnenkomen, dus die gaat, me, die gaat voor mij mijn proeven, denk ik. Die is de expert in. Komt Kom net op het juiste moment. Hmm. De, de dat druivenrassen dat zijn ontwikkeld om zo meer mogelijk uh, gevoelig te zijn voor ziekte En wat bleek toen, toen die, die, die druiven die rijpen heel snel. Ja. Dat is een bijkomend effect. Maar dat maakt ze ontzettend geschikt voor onze noordelijke koude klimaten. Dus uh, zelfs nu in het noorden, wel, dat kon vroeger niet. En met al de gebruikelijke cabernet Sauvignons en Chardonnays, die krijg je hier niet rijp in Nederland. Maar dit wel, en die Solaris, dat is de naam van de druivenrassen. Jan? Alsjeblieft. Wat is dit? Uh, dit is de solaris. Solaris van, solaris. van de achterhoekse. Uit de achterhoek. En je, je ruikt goed. Uh, wijnbouwers. Je, je moet hem proeven en dan ook uitspugen weer. Of. Ja, maar waar? Hier. Hij heeft wel een stevige smaak. Maar. Dat moet ik lekker, dat moet ik toegeven. Dus jouw glas, hè, Felix? Ja, maar ik drink geen wijn. <laughs> dus. Uh. Heerlijk hoor. Ja? Ja, nou hm. heb ik hem doorgeslikt. Ja, ja. Dat, dat is fout. <laughs> maar. Uh, hij is echt, echt stevig en vol. En... Hij is vol, heeft, uh, hij, is, hij is zeer fris. Uh, en nou, er waren mensen altijd nog wel overtuigd... dat je in Nederland misschien dan wel witte wijn kon maken. Maar we hebben ook rooien. Of ze hebben ook rooien. En uh, dat is wel een, een, een beetje een afwijkende smaak. Zullen we die bewaren tot zo? Ja hoor. Ja? Want dan ga ik vertellen wat er nog meer aan bod komt uh, na half twaalf. Somalische piraten in de tropische verrassing van de Seychelles... De afsluitdijk en het verkeerde fietspad. En de veiligheid van de nieuwe generatie auto's. Dat krijgt u te horen nadat u op de hoogte bent gebracht van de hoofdpunten van het nieuws. door Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De oud-generaal van het bosnië servische leger wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het proces is met 30 dagen opgeschort, tot 4 juli, om hem de tijd te geven om zijn verdediging te organiseren. Wel praten de rechters nu achter gesloten deuren met Mladic over zijn gezondheid, want hij zegt dat hij erg ziek is. Dan ander nieuws in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede moet een heidebrand. Volgens de brandweer begon het met een brand te grootte van een voetbalveld. Maar die breidt zich snel uit in de richting van een bos. En uit voorzorg is een camping in de buurt ontruimd. De Amerikaanse overheid verkoopt zijn laatste aandelen Chrysler aan Fiat. Fiat betaalt 500 miljoen dollar voor 6% van de aandelen. Chrysler dreigde in 2009 om te vallen, maar werd toen gered door de Amerikaanse overheid. En Sony is opnieuw aangevallen door hackers die zeggen... dat ze de gegevens van meer dan een miljoen gebruikers in handen hebben. Het gaat om e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... staat tussen de Uithof en Soesterberg 5. Andere kant op, richting Utrecht dus... staat tussen Hoevelaak en Leusden 2 kilometer. Radio 1. De met Felix Beurders. Hoe veilig zijn de nieuwe auto's? En waarom kan ik niet meer op huwelijksreis naar de Seychelles? Wij zijn nog altijd onder klein, hij is culinair journalist en wijnkenner en schrijver van het boek Weg van Wijn. De lekkerste wijnverhalen. En hij proeft uh, zo meteen samen met Wim Oudewernink... onze autospecialist die ik naar binnen heb geroepen in, in de studio... de rode wijn uit de Achterhoek. En de, welke, welke, welk merk is dit? Welke druivensoort, zou ik maar zeggen? Ja. U hoort dit, ik er uh, veel verstand van heb, hè? Ja, ja, ja. Dit is een uh, mengwijn van verschillende druivenrassen. En die hebben ze genoemd... Ja, dit is Achterhoeks. Uh, Mooi skieken. Dat ziet er uh, in letters heel vreemd uit. Maar als je dat... Uitspreekt, dan moet je, eens kijken. Dat betekent, moet je eens kijken, neem ik aan. Ze hebben prachtige namen daar. Hè? Ja, prachtig. Kijk, en, en zo, daarnet hadden we nog een kurk en nu hebben we een schroeftop. Ja, dat kan ook tegenwoordig, heel modern. Dat is uitstekend. Iets voor Wim. Even tussen de microfoons door. Beïnvloedt die op de smaak? Nee. In positieve zin? Uh, nee, hij doet helemaal niks. Dat is nou juist. Het Draai van draait. Hij draait en hij sluit de boel af. En dat doet hij heel goed. En een kurk kan de smaak wel beïnvloeden. En uh, uh, dat is dan weer niet de bedoeling. Wim, er staan van die bekertjes. Daar kan je in spugen. Ik gooi er een. Voorzichtig spugen. Want het vliegt er ook zo weer uit met die dingen. Ja. En? Ja, doorgeslikt hè? Uh, per ongeluk doorgeslikt. <laughs> <maar dat> doet, <laughs> als je het maar niet te vaak doet hè? Maar uh, nee, Nederlandse rode wijn nog nooit gedronken. Wel uh, de, van de Apostelhoeve bij jou in de buurt in, uh, in de Sint-Pietersberg. Sint ja. De witte. Niet zo zwaar, maar wel goed voor smaak. Ja, goed smaak. Licht, uh, licht, licht en, en fruitig is Voor de zomer uitstekend. Ja. Niet uh, de soort standaard zoete mello uh, afdronken. Want bestaar, uh, nee. Dat verveelt wel een beetje op de, na de mm. verloop van tijd. Ja. Ik ben er ook zeer over te spreken. Misschien dat, dat het wie? komt dat mijn voorouders uit de achterhoek komen dat ik daar uh, positief bevooroordeeld ben. Ik denk het wel. Ja. Het zit in je DNA natuurlijk. Ja. Maar is, is dit uh, te vergelijken met de Beaujolais? Deze? In een zekere zin, in lichtheid wel. In smaak dan toch weer niet, hoor. Maar als het ergens uh, in de buurt komt, is het inderdaad Beaujolais. Ja. En in smaak niet omdat het echt weer van andere bedrijvensoorten <coughs> zijn... Ja. en omdat die een kortere rijptijd nodig hebben, wat heel handig is. Ja, wat heel handig is. Ja, inderdaad... heel handig is. En uh... in de zon, in ja. de Achterhoek ook. In de Achterhoek helaas ook, de, ja. En uh, dan kunnen ze het binnenhalen voordat het uh, eind september... of begin oktober met dat weer weer misgaat. Maar ze, en... met een beetje geluk kunnen ze straks op de Noordpool uh, wijnranken... Nou, nou, dat staat er nu al in Zweden, inderdaad. Het is echt voor de uh, idioot. Maar, uh, en het verschuift... Global warming. In het zuiden gaan ze problemen krijgen in de Mediterraneen. En dat zijn natuurlijk niet uh, de wijnlanden, dat zijn ook niet de wijngebieden. Er worden ook geen grote akkers voor vrijgemaakt, of toch wel? Hoe zit het in de Achterhoek eigenlijk? In de Achterhoek zijn ze er tien jaar geleden mee begonnen, doelbewust. Omdat uh, ze, ze, ze, ze iets anders wouden. En de, de boeren het al moeilijk genoeg hebben met de reguliere producten. Nederland altijd uh, uitblonken in het, in het telen en produceren van bulkproducten. En ja, daar liep de markt voor terug. En toen uh, is er een, een clubje, dat was een voorlichtingsavond uh, in 2000... 1, 2003, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Nee. En uh, een aantal wijnboeren heeft de handel ineengeslagen... wat uniek is in Nederland. Wijnboer, uh, wijnboeren, toen nog niet. Hè? Toen wat, nog niet, wat? die gingen beginnen... maar ze besloten meteen om dat samen te doen. Met z'n twaalfen. Eerst waren het tien, toen werden het twaalf. En dat maakt het mogelijk, omdat ze wat meer produceren op die manier... om die wijn ook in de supermarkt te krijgen. Want die hele kleine bedrijfjes, die maken te weinig. En in hoeverre werken ze samen? Doet de een de boekhouding en de andere? Inderdaad, we hebben een hele taakverdeling. En uh, die doet de inkoop van de kurken en, uh, en de flessen. En de ander doet de boekhouding. En, uh, en er is een, iemand die speciaal op, de, op het vergisten let. En ze hebben natuurlijk consultants erbij. Uit Duitsland voor de witte wijn en uit Zuid-Afrika voor de rode. Maar zal deze wijn gewild zijn, gezien de prijs? Het gaat heel goed. Uh, uh, het is wel zo, uh, je betaalt natuurlijk... Grofweg twee keer zoveel voor een vergelijkbare kwaliteit van elders. Dus het, je moet het hebben van uh, het speciale dat die nu uit de achterhoek komt. Uit ons eigen land. En ja, daar zijn mensen genoeg voor. Sowieso in de in lokale uh, horeca. Uh, uh, die flessen worden natuurlijk dikwijls als cadeau gegeven. Maar ik vind, de kwaliteit is uitstekend. Het biedt echt iets anders dan andere wijnen. Dus uh, ik vind dat wel... Uh, ja, ik vind zijn geld wel waard. En als ik kijk naar uw boek, dan schrijft u vooral over Franse en Italiaanse wijze, wijnen. En ja. Zijn we dan toch zo verslingend geraakt aan die ouderwetse grootheden, dat we moeilijk overstappen op nieuwelingen? We zullen wel moeilijk overstappen op nieuwelingen, maar er is zo weinig van de nieuweling, dat uh, dat, dat niet zo'n probleem is. En... Uh, uh, ja, je, je wil niet alle dagen uh, wijn drinken van een tientje. Dus dan ook maar wat uh, voordeligers. En Frankrijk en Italië hebben heel veel te bieden... onder en zeker ook boven een tientje. Wat is jouw uh, favoriete wijn, hè, Wim? Uh, Op stap bent uh, geweest met de auto? Uh, Italië uit uh, Piemonte-streek... De, de de lichte Dolcetto's of een uh, Barolo natuurlijk. Maar dat is, is heel erg. Ja, maar dat doe je dan s'avonds. Dolcetto, dat kan bij de lunch. Uh, maar er zijn uh, in verschillende, verschillende streken. Ook uit Chili komen goede wijnen en Argentinië. Ik ben niet zo gek op de wijnen uit Zuid-Afrika, maar dat is een beetje. Maar ze hebben ze ook dat barolos maken naar afval? Heb ik nooit last van gehad? Nee, nee, nee, die associatie nee. ken ik ook niet. Nee. Nee? Ik ken hem naar. Uh, ja. Rozen en, en teer. Nou ja, teer. En autobanden is voor mij uh, slechter... Zuid-Afrikaanse wijn meer. Maar een Barolo. Afval? Nee. nee Het is wel worden. zo dat wijnen soms wat stallig worden genoemd. Of uh, ja. dat je een beetje zo'n stalg zegt. Een, een vleugje ervan is wel lekker hoor. Een, een beetje, beetje stink. Een beetje stink. Nee, een <laughs> beetje stink. In parfum zit ook altijd een beetje stink. Heb, hebben de wijnen uit Zuid-Italië dat niet veel meer? Die uh, fino, fino Primitivo's. Dit houden we zoveel tot twaalf uur. Dan gaan we gewoon stiekem over op de auto. Er is verder niks aan de hand. Maar ga door. Ja? Nato's. Nee, nee, voor mij niet. Nee, een beetje stink kan in alle wijnen voorkomen. Ja. Dus ook die uit de Rhone-streek. Ja. Uh, maar... Ja, nou een beetje, een beetje dat, dat gevoel. Ik krijg een, een vraag binnen van Antje de Rijk. De laatste jaren zijn er heel veel boekjes geschreven over wijnen onder de 5 euro. En goede supermarktwijnen. Maar als ik uw gast zo hoor, dan zijn er eigenlijk niet echt lekkere wijnen voor zo'n lage prijs. Nee, het is onzin. Die zijn er zeer zeker. Uh, ik zeg in de, zeker in de, in de categorie 4, 5 euro, zo'n hele uh, uh, aardige, leuke, lekkere wijnen te krijgen. Maar ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Is het eh, niet gewoon gepruts in de marge wat ze daar in de Achterhoek doen met hun wijn? Wil David Friemers maar weten. Nou, ja, wat je gepruts in de marge noemt. Als zij iets maken en ze krijgen het verkocht, dan is dat mooi. Voor hun en voor degenen die drinken. Klaar? Klaar, dat zijn we. Hartelijk dank. Onno Klein schrijver van het boek De Lekkerste Wijnverhalen. Weg van wijn. Graag tot de volgende keer. Neemt u de bekertjes mee? Ja. Met al die afval. <laughs> Bedankt. Waaraa.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 de 115 wonderschone tropische eilanden. Ja, het is eigenlijk een, een, een eilandparadijs in de Indische Oceaan. Populair ook om op huwelijksreis te gaan. Dat hebben uh, Prins William en Kate zijn er onder andere naartoe geweest. De Seychelles staat bekend als een zeer exclusief vakantieoord. Heel populair bij, uh, bij Fransen, Italianen en Russen. Maar terwijl die toeristen, toeristen lekker op dat witte strand liggen... zijn ze eigenlijk in zekere zin omringd door piraten. En dat zijn Somalische piraten? Hè? Ja, en dat zou je misschien niet verwachten. Nee. Want de Seychelles liggen een heel eind bij Somalië vandaan. Ongeveer 14, 1500 kilometer. Maar toch zijn die piraten het afgelopen jaar steeds actiever geworden... in die wateren rond de Seychelles en volgens minister van Binnenlandse Zaken Joel Morgan bevindt zijn land zich in het oog van de storm. The Seychelles finds itself bang in the middle of of the the activities of of the Somali pirates. You have hundreds probably thousands of pirates operating at any one time. Ja minister Morgan wordt ook wel piratenminister genoemd. Volgens hem zitten dus die Seychellen midden in het somalische piratengebied en op enig moment zijn ze wel omringd door Honderden, misschien wel duizenden piraten. En wat hebben die daar allemaal te zoeken dan, zover van hun huis? Nou, dat, dat komt in zekere zin ja, door, door het waterbedeffect. Want je hebt nu voor die kust van Somalië... in de, in de Golf van Aden ook, wordt stevig gepatrouilleerd door de EU en de NAVO die hebben. Die hebben zo'n gezamenlijke uh, antipiratenmissie. Uh, ja, dus daar is de pakkans voor die piraten groter geworden. En ze zijn uitgeweken. Ze hebben zich verplaatst meer naar het zuiden en het oosten... van de Indische Oceaan. En daar liggen dus ook die Seychelles... Die eilanden liggen verspreid over een gebied dat is zo groot als West-Europa. En lijden de sociale schade door die piraten? Ja, behoorlijk. Um, als je de, de autoriteiten mag geloven, volgens president James Michel... wordt zelfs het economisch voortbestaan van zijn land bedreigd. Piratie nu is nu een heel verhaal Piracy is affecting our fishing industry. Het is een Toerismeindustrie. En our sovereignty is as well. Ja, president Michel dus zegt. piraterij heeft invloed op onze visserij, op de toeristenindustrie. En dat zijn eigenlijk de, de twee kurken waar de, de economie van de Seychelles op drijft. En door de, door de dreiging van die, van die piraten hebben we heel veel cruisemaatschappijen. die hielden traditioneel uh, van die Indische Oceaan Cruises waarbij ze ook de Seychelles aandeden. En die hebben ze nu uit de, uit de brochures geschrapt. Ja, dat betekent dat er eigenlijk nog nauwelijks van die cruiseschepen aanmeren in Victoria Harbor op de Seychelles. En dat scheelt natuurlijk duizenden toeristen en inkomsten. Mm -hmm. En dan ook nog de visvangst is met een derde teruggelopen. Voor uh, Seychelles is de visserij, de tonijnvisserij, heel belangrijk. En een deel van de vissers blijft in de haven uit angst voor die piraten. En daardoor heeft ook weer de visserij, de, de, de visverwerkingsfabriek minder inkomsten en minder werk. En dat is alles bij elkaar een flinke dreun voor een klein land als maar de Seychelles. Maar ik hoorde die president er net ook zeggen uh, dat er iets te maken had met de soevereiniteit van zijn land. Wat bedoelt hij daarmee dan? Ja, het nou, dit, dit piraterijprobleem is er gewoon boven het hoofd gegroeid. Uh, ze hebben, er zijn zoveel piraten om ze heen, dat kunnen ze helemaal zelf niet aanpakken. Ze hebben een, een piepkleine kustwacht eigenlijk... Met een, met, een, met een paar boten... maar daarmee kunnen ze die piraten helemaal niet bestrijden. Uh, dus ze hebben de hulp in moeten roepen van EU-NAVOR... die gezamenlijke EU-NAVO-missie. -uh, dus dat land is ook een... een een uitvalsbasis geworden van, die, uh, van eu NAVO. Er is ook een, een patrouillevliegtuig is er gestationeerd. Maar op de Seychelles zijn we nog niet echt onder de indruk... van die internationale hulp. Zij zeggen, het komt te laat en het is te weinig. Er zijn veel meer schepen nodig en vliegtuigen in dat enorme gebied. En minister Morgan, de piratenminister... die vindt eigenlijk ook dat de EU en NAVO op dit moment veel te passief zijn. Our partners need to do more. We have seen pirates here that we have captured... whom have been released before... What is the point of capturing a pirate and releasing them to do the same activity all over again? Nou, die minister zegt, wij arresteren piraten... waarvan we weten dat ze eerder ook al eens zijn gepakt. Hè. Dus wat, hij vraagt zich af wat het, voor reden heeft, of wat het voor zin heeft... om die piraten op te pakken als je ze toch weer vrijlaat... en dan ja. kunnen ze weer verder gaan met hun piratenstreken. Ja, want inderdaad, wat te doen met die gearresteerde piraten... er is al jaren een politiek hangijzer zoals dat heet. Hè. Er is volgens mij nog steeds geen sluitende oplossing nee, voor. Nee, het, het schijnt zo te zijn dat nog, nog steeds negen, negen van de tien piraten... Uh, die worden opgepakt, worden ook weer vrijgelaten. Ja, een enkeling komt dan terecht in, uh, in Nederland voor de rechtbank... in Duitsland ook... Uh, de, uh, Zuid-Korea. Maar de Seychellen die hanteren een zero tolerance beleid. Daar gaan ze praten op. Iedere piraat die zij pakken, die wordt ook berecht en die gaat de gevangenis in. Maar ook zij weten dat de wortel van het probleem, dat zit in Somalië, en eh, ja die verdwijnt niet met het oppakken van, nee. van piraten. En volgens analisten zal het aantal piraten de komende jaren nog verdubbelen. En die piraten die hebben het bedrijf van, van deze visserijkapitein, uh, richeberg Tigan hebben ze altijd das op gedaan. En wat hem betreft, verdienen piraten maar één straf. moet Ja, dat is zulke klare taal. Volgens mij behoeft dat geen vertaling meer. Geloof ik ook niet. Dankjewel. En dan Frank de rood prettig weekend. <truimert> De Afsluitdijk is toe aan een opknapbeurt. De adviescommissie Toekomst Afsluitdijk presenteerde deze week... twee renovatieplannen aan staatssecretaris Atsma... van Infrastructuur en Milieu. Maar voor de fietsers op de dijk zijn die nieuwe plannen mogelijk rampzalig. Dat lees ik vanochtend in het AD aan de telefoon. Alice Bakker, zij woont aan de dijk in Den Hoever. En haar zoon heeft een souvenirwinkel in het monument. Goedemorgen mevrouw Bakker. Goedemorgen. Er liggen zoals gezegd twee plannen voor die nieuwe afsluitdijk. Het plan van een zogenaamde overslagbestendige dijk heeft de voorkeur van de commissie die erover ging. En daarin wordt de plek van het fietspad veranderd. Dat klopt. Waar gaat het fietspad heen dan? Uh, het fietspad ligt nu, als je van uh, Noord-Holland naar Friesland rijdt, ligt het fietspad links, onderaan de dijk, aan ah. de kant van de snelweg. En aan de kant van de Waddenzee dus? Uh, nee, niet aan de Waddenzee, aan de binnenkant. Wacht even, als je fietst van Noord-Holland naar Friesland? Ja, dan heb je de dijk aan je linkerkant. Ja. En daaronder, aan die binnenkant daarvan, ligt het fietspad. Aha, oké. Okay. Naast de snelweg eigenlijk. En waar gaat het heen? En dat willen ze dan naar de rechterkant brengen van de snelweg, aan de IJsselmeerkant. En wat uh, zouden daar voor problemen door kunnen ontstaan? Nou, als ze dat fietspad laag gaan maken... dat weten wij dus eigenlijk ook helemaal niet... dan heb je dus kans met een, uh, ja, een, zeg maar een zuidoostenwind. Als je een flinke wind hebt, dan slaat het over die basaltkeien heen... en dan zou dat op dat fietspad kunnen. Dan zou je de golven op het fietspad krijgen. Ja, dan moet je een beetje waterbestendige kleding aantrekken, toch, als je fietst? Uh, Oké, okay, dat is waar. Maar als je nu zwinters hebt... Dan heb je kans op uh, dat het glad gaat worden. Of je hebt kans met kruiend ijs. Dat, dat als het meer dicht ligt. Dan zijn er weinig fietsers meer hoor. Dat is sowieso niet. Maar je hebt ook te maken met die 45 kilometer autootjes. Die brommobiels. Die rijden daar ook op? Die rijden daar ook op. Want die mogen niet op de snelweg. Ja, dan moet er echt fors gestrooid worden. Maar dat helpt natuurlijk geen strooien tegen. Hè? Nee. Als, nee, en, en dat kruiend ijs, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt... Ja. maar dat neemt de bezalkei en alles mee omhoog. En ja, misschien gaan ze hem hoger maken, hoor. dat weet ik dus niet... dat ze hem gewoon ter hoogte van de snelweg gaan maken. Maar daar is, daar is ook geen definitief plan nog over. En nu lezen we vanmorgen in de krant... dat ze hem waarschijnlijk ook op de kruin van de dijk... dus aan de kant van de Waddenzee gaan maken, bovenop de dijk. Ja. Daar is ook nog een, uh, een plan voor. Dan waai je helemaal weg natuurlijk. Dan waai je hartstikke weg. Als je noordwestenwind hebt met een windkracht 6 of, of meer... dan kun je niet fietsen. Die commissie heeft nou op de fiets gezeten. Ik denk het niet. Die moeten maar eens een keertje komen fietsen. Als het uh, niet zoals nu is, maar als het een keertje hard stormt. En wat gaat er eigenlijk gebeuren als dat andere plan wordt uitgevoerd? Als de dijk bestendig wordt? Uh, dan willen ze dus, uh, zeg maar... Basalt, of, of uh, hoe heet het, asfalt willen ze op de dijk gaan maken. Dus aan de waddenkant en dan over de dijk heen, dat dat sterker gaat worden. Maar dat asfalt is niet mooi, dus daar overheen komt weer een laagje grond. Met uh, gras of wat dan ook. Oh, dat, zie dus dat, toch dat toch ziet er toch nog een beetje groen uit. Lijkt me ja. een voordeel, want dan heb je geen ongedierte meer in die dijk. Nee, minder. Dat kan niet doen. ja. Dus dan hebben ze geen muizen of ratten of wat dan ook. Ja, daar komen ze misschien van de dierenbescherming weer tegen op. Dat weet ik ook niet. Omdat maar, er dan geen vogels meer zijn natuurlijk. Want die hebben geen, geen, geen eten zwaar meer. Nee, want er staan heel veel blauwe reigers... die lekkere muisje pikken of wat dan ook. Maar ja, dat zal wel minder worden. Zeg, die commissie heeft u niet geraadpleegd, hè, mevrouw Bakker? Nee, gelukkig niet. Nou, u had wel goede adviezen kunnen geven. Nou, ik denk dat ze dat zelf wel beter weten. Nou, ze kennelijk daar toch niet.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 Het dat gitaartje zo aan het eind. De zanger daarvan die heeft uh, voor niets en niemand oog... behalve voor de problemen, en voornamelijk op het politiek gebied in Amerika. Ja, in Amerika. Chrysler, verkocht aan Fiat, is dus nou uh, in Cannen en Kruiken. En dan kom ik onmiddellijk bij Wim Oude de man die hier elke vrijdag zit om te praten over Toet Toet. Het uh, belangrijkste autonieuws van deze week in Nederland... was dat het kabinet een eind gaat maken aan de belastingvrije energiezuinige auto, Wim... Ik heb het er vorige week al even kort met je over gehad. Maar nu lijken de plannen definitief. Wat is jouw kijk op deze zaak? Nou, als ik, het, als ik het in het kort beoordeel is het zo dat het natuurlijk jammer is voor mensen van ko kopers van kleine, licht en zuinige auto's. Dat daar de lol even voor over is. Maar het was ook de bedoeling als een stimuleringsmaatregel. En het doel is bereikt. En wat de overheid nu gaat doen is de grens verleggen. Die CO2 grens van 100, 110 gram die gaat naar 83 gram. En er komt nog een speciale tussenfase van 50 gram om nieuwe technologie te stimuleren. En dat is op zich een goede zaak. Want daardoor uh, kunnen nieuwe auto's, hybrides, die stekkerhybrides die eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip vielen, die kunnen daar ook door uh, aangeschaft worden met enige korting. Ik heb om een paar minuten over elf aangekondigd dat ik met je ga praten over het veiliger maken van auto's en dat gebeurt veel hè, tegenwoordig. Ja, er zit, er zit in, het, zeg maar in het vooronderzoekscircuit ontzettend veel beweging op dit moment. Uh, kijk, de, de, de preventieve veiligheid, veiligheidsgehoorl, airbags... maar ook de beveiliging door betere constructie van de auto... en zelfs betere eigenschappen. actieve en passieve veiligheid... dat loopt al jaren, al vijftig jaar eigenlijk. Maar het is nu de bestuurder zelf die eigenlijk ook onder de loep wordt genomen... en min of meer beschermd wordt uh, door allerlei uh, zeg maar, sensoren. Noem eens wat. Uh, bijvoorbeeld uh, vol. Uh, is een paar jaar geleden al gekomen met een, een uh, registratie van wanneer je in slaap zou kunnen vallen als je in slaap dommelt dat die dan een waarschuwing geeft wakker worden uh, Wakker worden, uh, op zijn Zweeds uh, BMW die heeft dan een sensor gevonden dat als je werkelijk uh, even buiten westen raakt dat de auto automatisch naar de kant van de weg gaat en Ford komt nu uh, met een onderzoek wat ze afgerond hebben naar uh, een, een stoel waarin sensoren zitten die je hartritme of je bloeddruk meten moet dan de bestuurder zich op de een of andere manier vastmaken aan die stoel? Of meet die stoel dwars door alle kleding heen? Die, ja, Dat is een nieuwe meettechnologie. Die, die, dat zijn sensoren, zes sensoren in de rugleuning. Uh, dat is ontwikkeld door het Ford Research Centrum in Aken... in samenwerking met de Technische Hogeschool in Aken... die heel veel op het gebied van auto, uh, constructies doet. En uh, dan wordt de bestuurder gewaarschuwd dat wanneer zijn bloeddruk te hoog is of zijn hartritme niet in orde is... of eventueel een dreigende uh, hartaanval, enfin, dat, dat kan gemeten worden allemaal... dat hij moet stoppen, arts moet bellen... en eventueel in combinatie met een automatisch uh, noodoproepsysteem... wanneer uh, hart, uh, zeg maar het hartfalen al in werking is getreden. En ja, waarom doet Voort dat? Nou, het, het is zo dat de vergrijzing van de bevolking is natuurlijk één. In uh, 19, 2025 verwachten ze dat uh, 23 boven de, van de Europese bevolking... boven de 65 jaar is en in uh, 2050 zelfs 30 Dus dat zijn risicogroepen wat dat betreft. Maar het is ook dus volgens Ford zo dat uh, iemand die een, een hartafwijking heeft... 23 meer kans heeft om een ongeluk te veroorzaken... of erbij betrokken te raken. En met Achina Pecteris zelfs zelfs uh, 52 procent... Dat zijn nogal wat, dat zijn nogal wat, uh, wat percentages ja, maar dat is juist sport die dat gaat doen. Dus... Ja, Ford is dan degene die dat doet, andere fabrikanten. Ieder, iedereen heeft zo zijn eigen, uh, zijn eigen uh, zeg maar, richting gekozen, zijn eigen stokpaardje gekozen. Ze weten van elkaar allemaal best wat er aan de hand is natuurlijk. En uh, ze komen daar natuurlijk ook mee in de publiciteit. Het is nog een vooronderzoek. Het is nog niet zo dat bekend is wanneer dit in productie wordt genomen. Dus ik kan die uh, stoel nog niet kopen? Althans de auto met, uh, met die stoel? Nee. Wanneer verwacht je dan dat die in de etalage staat? Nou, ik denk dat dat een uh, combinatie is met andere nieuwe technologieën... Uh, dat heeft vooral te maken ook met de communicatie uh, in de auto. Want uh, je kan het wel meten, maar je moet inderdaad die noodoproepsystemen... via de, via de uh, gsm-telefonie, moet je die ook uh, kunnen, kunnen aansluiten. Dat moet allemaal goed in elkaar haken. En dat kan nog een paar jaar duren. En dan komen de eerste, eerste mogelijkheden tegen meerbetaling, tegen bijbetaling. En op een gegeven moment wordt dat standaard. En zo gaan de meer dingen zeg maar, standaard worden naarmate de, de kosten per stuk minder worden. Uh, Volvo die, die zal niet, binnen niet al te lange tijd dat, uh, zeg maar dat, sla, dat wakker wordt... het slaapwaarschuwingssysteem toch wel standaard gaan maken. Uh, de komende jaren, tot 2020, gaat er heel veel gebeuren. Ja? Enig idee wat er gaat gebeuren? Nou, dit soort, dit soort dingen. Kijk, de, echt, echt nieuwe uh, waarschuwingssystemen voor de veiligheid van de bestuurder bestuurders... die niet zitten, maar wel het op de markt brengen... en het in combinatie met andere systemen... zodat het ook feilloos functioneert... en dat het ook voor een grote groep automobilisten bereikbaar wordt. Op een bepaalde afstand rijden van elkaar... op het moment dat je in een file zit, bijvoorbeeld? Oh, dat is al op, op de wat duurdere, uh, duurdere Duitse auto's... is dat al is dat standaard. Al? Zeg maar de, dat de heb jij al dus. Adaptief, Dat heb ik soms wel als ik er mee ja, met die auto's, adaptieve cruise control die automatisch de, de afstand meet en dan ook afremt uh, en Volvo heeft dan ook weer dat systeem dat hij zelf stopt bij, bij een object, bij een stoplicht als er iemand oversteekt, zelfs een voetganger uh, maar het is nog allemaal een beetje verspreid het moet meer in gro op grote schaal worden ingezet en daar gaat er komen de tien jaar heel veel gebeuren. En wanneer zie je al die auto's uh, bij het begin van de snelweg op een soort rails komen, zodat we allemaal gelijkmatig in de richting gaan van uh, plaats B en bij uh, vlak voor in plaats B is er dan een afslag en dan kan je weer van die rails af. Nou, dat is natuurlijk het ultieme doel... om zoveel goed mogelijk gebruik te maken van het wegdek... Uh, van, van, van de beschikbare ruimte. Uh, ik denk dat dat nog wel een tijd gaat duren... hoewel TNO laatst in de buurt van Helmond... op de snelweg tussen Helmond en Eindhoven... Uh, uitgebreid proeven heeft genomen. En met name uh, de, de, op de campus, de automotive campus in Helmond... is men daar heel ver mee. ben benieuwd. Misschien iets voor een volgende keer. Autojournalist Wim Oude Weernink. Het weekend. Tot volgende week. Er ja. zijn we vanavond voor vooruitzichten gemeld. Uh, maar ik ga toch maar even naar binnen voor uitgesproken Vara. Want er is een speciale uitzending over uitgeprocedeerde asielzoekers. Die worden uitgezet naar het land van herkomst. En wat er daarna gebeurt, dat blijft veelal onzichtbaar. Maar verslaggever Sinan Khan die reisde met de familie Karim... nou eigenlijk niet met de familie Karim. Die reisde de familie Karim achterna naar Kirkuk in Irak. En daar belanden zij in een uitzichtloze situatie... waar geweld, armoede en discriminatie aan de orde van de dag zijn. Dat verslag in een speciale uitzending van Uitgesproken Vara... om vijf voor half negen op Nederland 2. De vraag is, wat doet Jurgen van den Berg in lunch? En het antwoord is, ik heb geen idee. Wat doet Jurgen van den Berg in lunch? En het antwoord is, hij is te laat. Is er vanmiddag wel lunch? Het staat wel een gids. Er wordt al een pakket met broodjes omhoog getoen. Ja. Uh, dit was de Gids.fm. Ik ben er. Volgende week maandag weer. Ja, ik wens u, net als iedereen, een goed weekend. Ik nog al een leuke stelling voor jullie. Onder het motto, geen komkommer, dan ook maar geen kaas. Vrouw Antje terug, naar Duitsland. Surf naar de Gids.fm. Goedemorgen, Your honors.